4 uur. Het NOS Journal. Gert Kluk. In de politieke barometer van Ipsos Sinofeet nadert de PVDA de SP tot op één zetel. In de peiling van deze week komt de SP op 27 zetels, drie minder dan vorige week. En de PVDA op 26, dat zijn er vier meer. Volgens de peiling blijft de VVD de grootste partij. Net als een week eerder scoort de VVD 34 zetels. In de peiling van ipsos Synovate stijgt de PVV een zetel ten opzichte van de week eerder en komt op 20. En volgens de peilers komt D66 op 14, het CDA op 13, de ChristenUnie op 5, GroenLinks en de Partij voor de Dieren op 4. De SGP zou twee zetels halen en 50 plus 1.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 Voor de Filipijnen en Indonesië is een tsunami-waarschuwing afgegeven... na een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Volgens de Amerikaanse geologische dienst... had de beving een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Berichten over schade of slachtoffers zijn er nog niet. De kustwacht is vannacht druk geweest met schepen... die op de Noordzee in de problemen kwamen door het slechte weer. Een schip uit Malta verloor voor de kust van Emuiden zes stalen brugelementen. vier ervan zijn gezonken in de vaargeul naar Emuiden.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan 26 files. En het is vooral druk rond Amersfoort. En dan is het op de A1 en A28 vooral druk. Tot aan knooppunt Hoevelaken. Opvallende files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor Maastricht 4. A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Voor knooppunt Europaplein 3. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50. Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. En op de A300.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 En goedemiddag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Harry van Bommel zit hier van de SP om te praten over het belang van de top van ongebonden landen in Iran. En we gaan het internet weer afstruinen met Bert Brussen. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML of bekijk ons op vrijdagmiddaglife.afro.nl het moest Iran weer aanzien en invloed in de wereld geven. Het organiseren van de top van niet-gebonden landen lijkt anders uit te pakken. Want de landen zijn het niet alleen oneens. Er klonk ook harde kritiek richting gastheer. Ik praat erover met SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, die zich afgelopen jaar natuurlijk veel met buitenlandse zaken heeft beziggehouden... En Bert brussen zit, ik zei het, aan tafel met wie u zo de online week gaan doornemen. Meneer van Bommel, die top van ongebonden landen. Eerst even, wat is dat voor club eigenlijk? Nou, het is een club van ruim 120 landen. Uh, Meesten zijn, of ik denk eigenlijk allemaal, ook lid van de Verenigde Naties. Uh, maar ze zitten niet in de Europese Unie of andere uh, samenwerkingsverbanden. En zijn dus ongebonden in die zin. Maar hebben wel een gemeenschappelijke doelstelling... om de, he, breed geformuleerd, de kwaliteit van het leven van de inwoners van deze landen te verbeteren. Te verbeteren. Hoe ja. is die club ontstaan? Uh, ik moet dus zeggen dat ik dat niet precies weet... Um, de, Ik begreep uh, tijdens de Koude Oorlog... omdat dat waren dan niet de landen die bij de NAVO... dat, dat in ieder geval, ja, dat in ieder geval. En waren dus landen die uh, ook uh, niet vanuit een bepaald veiligheidsperspectief... Uh, een band met elkaar aangingen. Er zitten grote landen in. Uh, in inmiddels ook Rusland, China, um, Brazilië, India, Pakistan. Opmerkelijk ook Suriname. Of waarom is dat opmerkelijk? Het is een klein land. Maar er zitten 120 landen in. En uh, die hebben... Die zijn nu aan het vergaderen. Ja, die het nodig vinden blijkbaar om inderdaad dus ja. naast die VN... bijvoorbeeld ja. dit aparte forum nog te hebben. Ja. Op dit ogenblik in Iran. Is dat ook opmerkelijk? Ja, dat is opmerkelijk. Omdat Iran toch een beetje op dit moment de paria van de internationale gemeenschap is. Wordt getroffen door VN-sancties. Ligt internationaal onder vuur vanwege een gebrek aan openheid over uh, het nucleaire programma. Krijgt terecht veel kritiek vanwege de houding ten opzichte van Israël. Um, dat wordt ook overigens uitgesproken. Bijzonder is dat Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties... op die top aanwezig is. En daar uh, recht in het gezicht van Iran gezegd heeft... dat het verwerpelijk is dat Iran uh, de holocaust ontkent. Dat het verwerpelijk is dat Iran um, uh, het bestaansrecht van Israël ontkent. Um, harde woorden uh, in de richting van de gastheer. Dat is op zich niet gebruikelijk op een, uh, op een top waar, uh, uh, waar Iran dan voor zit. Nee, is. terwijl er was juist kritiek uh, uit de westerse wereld voor het gemak. Even op Ban Ki-moon dat hij er naartoe gingen. Ja, dat vind ik onterecht. Omdat uh, uh, dit natuurlijk wel een samenwerkingsverband is. Er wordt niet zo heel erg veel samengewerkt. komt niet zo heel erg veel praktisch uit, zoals je ook in je inleiding zei. Maar uh, het is wel een, een forum waarin een aantal landen uh, aangesproken kan worden... op zaken die bijvoorbeeld in de regio spelen. Uh, denk aan Syrië nu. Want land, daar gaat het land, ook over. Ja, natuurlijk. Ja. Landen, landen ook met invloed. En ook landen die die invloed aanwenden. Denk aan Saudi-Arabië, denk aan Qatar. Dat zijn landen die, uh, die proberen hun eigen politieke agenda in, uh, in Syrië te realiseren. En wat is de agenda van Iran als het bijvoorbeeld om Syrië gaat? Nou, Iran is een bondgenoot van Assad en um, zou hem graag aan de macht uh, houden daar. Uh, en dat betekent dat, uh, uh, dat Iran uh, alles zal doen om uh, te voorkomen dat er van buitenaf invloed wordt uitgeoefend op de ontwikkelingen in Syrië zelf. En ze wilden in die, uh, via die top door middel van een soort overleg uh, een oplossing zien te vinden? Ja, die is niet gevonden. Uh, dat is ook niet zo verbazingwekkend, omdat uh, ja, er te veel belangen spelen... Kijk, de Amerikanen hebben hun uh, basis in saudi arabië bevriend land, kunnen daar uh, militair opereren. De Russen hebben dat in Syrië. En uh, de Russen die zullen dat niet zomaar opgeven. Zij realiseren zich dat wanneer zij zich aansluiten bij de internationale roep, Europa roept het, uh, dat Assad weg moet. Dan, uh, ja, dan, dan verliezen ze daarmee hun, uh, hun vriendschap met Syrië, het Syrië van nu. Uh, en uh, Rusland heeft er dus belang bij dat Assad blijft, dat het regime blijft. Ja, en, of of ja? misschien een andere oplossing, die wordt ook wel gesuggereerd... een uh, vrije aftocht voor Assad uh, en een overgang naar ja, meer uh, pluralistische democratie in, uh, uh, in Syrië. Maar dan is maar helemaal de vraag wat daar weer uitkomt. Dus de Russen maken zich daar wel zorgen over. Er was overigens niet alleen kritiek van te horen, maar uh, ook een gast waar aanvankelijk Iran blij mee leek te zijn... namelijk de nieuwe Egyptische president Morsi ja, is er. Ja. En die uit weer uh, ontzettend zware kritiek inderdaad op het regime van Assad. Ja, dat de klopt. bondgenoot van Iran. Ja, dat klopt. En dat is op zich wel bijzonder. Wat we zien is dat Morsi uh, als nieuwe leider in Egypte... een een zelfstandige koers probeert te varen. Dat doet hij alleen al door daar naartoe te gaan. De Amerikanen hebben erg veel druk uitgeoefend... op uh, bijvoorbeeld uh, Ban Ki-moon om niet te gaan. Israël heeft het ook gedaan... Uh, Ki-moon is wel gegaan. De Amerikanen hadden in het verleden natuurlijk in Egypte een sterke bondgenoot. En Morsi gaat wel en, en weet dat hij daarmee tegen de wens van de Amerikanen handelt. Maar hij spreekt zich wel heel duidelijk uit. En dat, ja, dat geeft wel aan dat hij uh, in die wereld uh, gezag heeft... of in ieder geval poogt dat te verwerven. Hij noemt het regime van Assad een onderdrukkend regime... dat al zijn legitimiteit verloren heeft. Hij heeft er natuurlijk voorkomen gelijk in. De vraag is wat je vervolgens gaat doen. He, uh, As Assad uh, zit daar alleen nog maar zou je kunnen zeggen eigenlijk vanwege Rusland. Als Rusland de steun in zou trekken, is Assad weg. Overigens um, moet je voorzichtig zijn met daar al te, uh, al te optimistisch over te zijn. Want um, uh, Syrië... Dat Assad vertrekt? Nee, over het gevolg daarvan. Als Assad morgen zou, uh, zou, zou vertrekken... Ik was gisteren op een debat en daar suggereerde iemand... stel nou dat er een, een aanval met een onbemand vliegtuigje, uh, uh, Damaskus... en ze schakelen Assad uit. He, is het probleem dan opgelost? Nee, dan is het wis en niet opgelost. Dan zouden de problemen nog wel eens in ieder geval op de korte termijn veel groter kunnen zijn... omdat er allerlei groeperingen zijn in Syrië... die dan onderling de, de, de macht uh, proberen te verwerven. Dat is nu in Libië ook al zo. Ja, of? dat is in Libië ook zo. In Libië heb je zelfs uh, een beweging... die een deel van Libië-Oost-Libië -Libië wil afscheiden. Ja, je, moet, uh, je, moet, je moet dat scenario, het Irak-scenario... moet je niet uh, vertalen naar Syrië. Want daar zijn bewapende groepen... die worden ook bewapend buitenaf. Uh, ik noemde al Saudi-Arabië, Qatar. Die hebben daar een eigen politieke agenda bij. Als die groepen allemaal tegen elkaar gaan vechten... dan wordt het een nog veel grotere puinhoop... Veel groter bloedvergieten. Het is al verschrikkelijk wat er tot nu toe gebeurd is. De cijfers verschillen, maar tegen de 20.000 En Dat is doden. dus een onmogelijke padstelling. Want u, u zegt, begrijp ik ook niet, laat Assad om die reden maar zitten dan. Nou, het beste zou zijn wanneer uh, er toch... een uh, internationaal een agenda afgesproken zou kunnen worden met Assad... die uiteindelijk dan misschien in zijn vertrek... of zijn aftocht zou, uh, zou resulteren... een overgang naar democratie um, uh, die, die geleidelijk is... Onder ja, leiding van de Verenigde Naties? Of? Nou ja, um, kijk, als je afspraken maakt... dan betekent dat waarschijnlijk dat Assad daar nog even zit... om dat proces mede te begeleiden. Maar dat kun je alleen doen, denk ik, onder de voorwaarden... dat hij ook vertrekt. Als je namelijk zegt... Uh, uh, J jij kunt daar blijven zitten. Dan zal hij alles in het werk stellen om ook de macht niet te delen. Hmm. En dat is nou precies het probleem. Als de macht niet gedeeld wordt in Syrië... Dan, dan... dan komt er ook geen oplossing. Nee, dan, dan blijft het dus gewoon een dictatuur. Denkt u dat die top van ongebonden landen... Want het, ja, een van de doelen van Iran was dus hier onder andere... Ja. Uh, een stap in te zetten, een oplossing. nou is al te groot woord, waarschijnlijk voor ja. te vinden. Ja. Uh, gaat die überhaupt iets opleveren, die top, wat dat betreft? Nou ja, wat dit betreft, wat Syrië betreft, denk ik niet veel. Omdat uh, de oplossing in Syrië volgens mij in hoge mate... In Syrië zelf ligt. In relatie tot Rusland ook. Nou, de Russen zijn, euh, zijn niet gewoon om in dit soort overleggen stappen te zetten of toezeggingen te doen. Dat doen ze gewoon niet. Op andere terreinen zullen ze wel iets breken. Nou ja, er is ook bijvoorbeeld uh, overleg. Uh, uh, uh, uh, uh, in de marge van deze stop, dus India en Pakistan. Nou, die hebben ook nogal wat conflicten. Dus, dus er, er kunnen wel uh, belangrijke uh, uh, gesprekken plaats hebben. Maar die worden dan over het algemeen niet afgesloten met een akkoord. Of, eh, dat zijn meestal aanzetten tot vervolg. Afspraken en die kunnen dan op zichzelf wel leiden tot een akkoord. En, en bijvoorbeeld dat... het onderwerp, uh, begrijp ik, wordt besproken... een oorlogstribunaal tegen Israël... zodat ze stoppen met vermoedelijke oorlogsmisdaden ja. tegen nee, nee, Palestina? dat is natuurlijk volstrekt kansloos. Um, uh, alles wat uh, zich richt op het conflict tussen Israël en de Palestijnen... Uh, moet dan wel op het niveau van de Verenigde Naties gebeuren... dan wel op het niveau van het kwartet... waar de Verenigde Naties ook partij is, maar ook de Europese Unie. Um, uh, en, dus er zitten en, veel landen, 120, uh, ook geen onbelangrijke landen, nou, maar de verwachting dat ze wat zullen bereiken? Die moet nou, je... deze, kijk, dit zijn natuurlijk de vraagstukken die onze primaire aandacht hebben. Hè? Deze landen hebben zelf hun, hun eigen uh, problemen. Uh, Rusland heeft interne problemen, China heeft interne problemen. Um, de, op, op een aantal van die terreinen best, zal best zaken gedaan worden. Maar daar zien wij niet zoveel van, omdat dat niet op onze voorpagina's komt. Okay. Dank tot zover. Harry van Bommel, we trekken praten we door... met Brussel Brussen over het internet. Maar eerst voor de laatste keer weer de heerlijke muziek van Gabby Young. There was the curtain on your final scene And you were the colonel of my army And we were lovers in the bar that night And you never held my hand so tight But I could tell by the skies and the shape of your eyes That you were over us You led me back to the place we'd met Where it fell over and got all wet. You didn't speak, but it was so loud. I guess you could see it when I frowned that you had left your mark, and the outlook was dark. <laughs> To see the truth Abby Young met Kurt en Cole en haar fluitende Other Animals. We gaan het internet uh, weer afstruinen en tegenover Bert ook nog steeds uh, Harry van Bommel. Uh, zullen we met de politiek beginnen, Bert? Ja, wat uh, op het internet? Als, als Harry van Bommel er toch zit, uh, ik heb het idee uh, dat er binnenkort verkiezingen zijn. Als ik het zo een beetje volgopgetrek is. Ja. Uh, ik heb uh, een aantal uh, tweets gevolgd. Gisteravond was het lijsttrekkersdebat bij Kneevond van de Brink. Uh, opvallend afwezig was Jolande Sap. Die was waarschijnlijk uh, weer zoals gebruikelijk boos en zuur thuis. <lacht> uh, Niet uitgenodigd, denk ik. Dat uh, leidde tot uh, ook enige andere zure tweets van andere GroenLinks. Dus we nemen Ineke van Gent. Die vond uh, dat er veel te veel mannen bij het debat waren. En die twitterde: wat praten die mannen veel door elkaar heen. En uit nou het hoofd geleerd. Maar over hun eigen schaduw heen stappen, Homer. En vervolgens moest er natuurlijk achteraan dat het allemaal haantjes zijn. Haantjes! Hashtag, kük, <laughs> Er gebeurde trouwens ook iets grappigs bij het debat... want sinds zomergasten wil iedereen een tweede scherm. Ook bij de AVRO waarschijnlijk. Daarom hebben we nu zoveel webcams. Second screen noemen ze Second het bij RTL. Screen. Uh, ja. Dat moesten ze dus natuurlijk ook bij kneven van, van de Brink. En dan kunnen de kijkers daar om op ons in stemmen. Wie ziet het het leukste uit? Wie heeft de leukste kleren? Maar ze kunnen ook dus uh, stemmen wie de winnaar is. En daar wordt op een bepaalde manier toch wel heel veel uh, gewicht aan gegeven. Nou, Twitter Alexander Klupping, Dat is die van Sterf, Telefoon Geet Sterf, al vaker genoemd. Vrijwel uh, geheel terecht dat zo'n poll toch niet helemaal representatief is... Want je kan, dat zal de SP ook weten. Gewoon vrijwilligers inhuren die de hele dag op die knoppen zitten te gaan. Doet gangen. de SP dat? Nee, he? hey, wij doen dat niet. Ik heb wel begrepen uit de krant overigens dat GroenLinks een team klaar heeft zitten... onder leiding van Kamerlid uh, collega Arjen Alfasset. Dat is best handig. Uh, dus uh, misschien moeten wij dat ook maar eens gaan Als iedereen dat namelijk doet, heb je gelijk speelveld. Ja, ja zo is het bij deze. Maar <lacht> nou, goed, uh, het was uh, wel een ideetje van de EO. Uh, alleen uh, Andries Knevel weet uh, niet zo heel erg blij mee te zijn. Dat kwam waarschijnlijk voor de, vanwege de slechte uitslag voor Siebrand Buursma. Want het is de EO niet waar... Christenbroeders, Ik hoorde dat vanmiddag ook al. Nou ja, uh, ja, misschien wel eerder ChristenUnie, maar die zaten er ook niet bij. Nee, ja, die zaten er ook niet bij. Uh, uh, Anders is voor de goede orde. Hoewel er 45.000 mensen aan het tweede scherm meededen... is de uitslag niet dwingend representatief, <laughs> hoor. Heel terecht. Overigens had uh, Haasmar Buma sowieso een zure nacht. Die twitterde na een lange dag met het eind op het debat bij Kneevan van den Brink... nu weer met twee benen op de grond. Stilstaan voor de openstaande brug in de A10. Om tien voor <laughs> half twee s'nachts. nachts. Ach, als lijst trikken. Jan, Harry, wat moet ik moet ook nog even zeggen, ja. hij is terug. Hij is terug? Hij is terug. Hij is? Job Cohen. Uh, hoezo? Nou, die twitterde weer na ongeveer zeven maanden twitterstilte. Oh? Hij sprak gisteravond uh, zijn bewondering uit voor Diederik Samson en wel... Bewondering voor Diederik. Hashtag KVDB. Ja, die zit uh, roemen goed was, hè, Harry van Bommel? Die Samsung. Ja, nou, laat ik eerst even zeggen. Wij hebben in ieder geval de afspraak gemaakt intern... dat wij niet, zoals WC 1 reclame gaan maken voor WC 1 en dat is wat, wat Job Kohenny natuurlijk doet. Het zou een beetje zot zijn jij als, ik avonds, maken als ik s'avonds... Als ik, als ik s avonds de tv zit te kijken en ik zou zeggen... wat doet Roemer het toch weer goed? Nou, maar dat kun je dus, toch vinden, Ja, hij is toch buitengewoon gewoon dus niet, niet dat nee. jij op 11 september bij Lingo... alleen maar rode ballen uh, grabbelt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. in tegendeel, in tegendeel. Maar ga precies kijken, want het is een verrassende uitzending. Ik denk ah, dat hij ah, heel kom, goed Harry, even, wordt. Even voor de luisteraar, het zijn niet zoveel, wie heeft er gewonnen? Nee, ik mag, ik mag dat niet zeggen. Dat is uh, uitdrukkelijk afgesproken. Contractueel okay. vastgelegd. Ja. Nou, ik ik gaan... heb daar inderdaad voor moeten tekenen. Ik weet niet wat de sanctie is als ik die overtreed, maar ik doe dat gewoon niet. Het is waar, nou, dus de boete. De maar de kijken. SP op SP-salaris niet op 11 september. Uh, Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hoog de boete is, maar uh, hij schijnt heel serieus te zijn. Dit worden ja. nog meer kijkers dan sterren op zaterdag. <laughs> nou, dat kan ik nu al vertellen. Dit waren de tweets? dit waren de tweets. Nu gaan we verder. Want er was meer, namelijk uh, de Socialistische Partij... die uh, wilde een downloadheffing. Die noemen we de Jij bent piraatheffing. Harry, leg dat eens uit. Waarom? Ja, waar het om gaat is dat je uh, moet voorkomen... dat uh, muzikanten, artiesten, dat die uh, um, helemaal geen... Uh, vergoeding krijgen voor hun werk. En wat we zien is dat uh, er allerlei dingen uh, beschikbaar zijn... via het internet. Um, en dan kun je illegaal beschikbaar worden beschikbaar. Ja, worden dat is in feite stelen. Dat staat ook als je een DVD uh, huurde in het verleden. Nou zag je ook zo'n boodschap. Je mag dat niet uh, vertonen uh, uh, tegen betaling, want dat is diefstal. Dat is het ook als je dan anderen toont om commerciële redenen. Maar hoe werkt die downloadheffing dan? Nou, als je iets wat, illegaal nee, downloadt... Nee, nee, nee, wat wij voorstellen is om bij uh, muziekdragers... Uh, dus uh, uh, als je een, uh, een cd brandt om daar een heffing op te doen. Ja, dat is al heel ja, oud, om, om, dus de om, om, downloadheffing. Ja, die... precies. En dat is, dus niet een, uh, dat is dus een tegenhanger, zou je zeggen, van een downloadverbod. Om de artiesten te helpen, Bert. Ja, Juist. ja het is ja, om de artiesten goed. te helpen, want die, uh, die zijn echt uh, de pineut. Met, Bert blijft uh, een beetje techniek. zuchten, Nou ja, ik, want ik ben, het, uh, ik ben het wel een beetje eens met de Piratenpartij... die daar uiteraard uh, als eerste op reageerde. Die zeggen van ja, die jij bent piraat, heb ik van de SP... brengt een lastenverzwaring mee voor burgers... en beloont de auteursrechtenindustrie voor tien jaar juridische stagnatie... in plaats van innovatie. En daar vind ik wel een punt. Ik vind wel... Kijk, zij zeggen, het auteursrecht wordt op deze manier gebruikt als wapen in een oorlog tegen een nieuwe cultuur. Dat draagt misschien wel ver, maar dat past natuurlijk ja. wel bij... Maar ja, het vraag veel van de verbeelding. Ik vraagt veel van de verbeelding. Laat ik het even maar, uitleggen, hoor. Ja, ja, nou, heel even. Want, je wat je heeft, nee, nee, wat ja, Beloont de industrie hoezo? Dus de, die industrie loopt, die voert een gevecht. Het enige wat ze doen, hè, ook met, met, met Tim Kuik van Stichting Brein, is sidesdownen neerhalen en via de wet proberen mensen boetes te laten Dat Het zijn de filmmakers en de platenmakers. Makers, platenmakers, ma makers, entertainmentindustrie... Uh, en, en mensen die zijn aangesloten bij Buma Stemra, et cetera... Dat is, het probleem is dat dat internet er is. En je kan dat niet meer wegdenken. Nee, je kan ook de lichaam downloaden niet wegdenken. Wat je dus moet doen is innoveren om een beter businessmodel te eens. vinden. En dat is wel, en dat moet jou toch aanspreken... dat die platenbazen en die platenbonzen Absoluut. die pakken daar de grote winst van. Absoluut. En dan, bon. Bon. Nee, nee, en dan nee, nee, nee. is het heel raar dat de SP dat dan doet. Nee, wij komen niet op voor die platenbazen... die in feite ook uh, uh, de, de, de artiesten exploiteren op een schandalige wijze. Dus als je er wel meer in de kunst hebt met de agenten... Uh, die de helft opstrijken van wat beeldende kunstenaars... Maken. Daar zit dus een probleem bij de... Maar bij die verdienen muziek... er het meest ja, ja, uh, Wat wij voorstellen, moet uiteindelijk ook... door de industrie en door de muzikantenwereld gedragen worden. Um, want anders gaat het niet werken. Anders gaat het niet werken. En uh, uh, inderdaad, de techniek is er. Dus voorlopig zal dit probleem nog even blijven. We moeten wel, nou, Bert, als het niet met uh, een downloadverbod moet. het is geen downloadverbod. Nee, een, een bedrag wat je betaalt vanwege het downloaden. Nou, ja, we moet dan. Er is dus niemand, en dat zullen jullie ook willen. Iedereen wil wel die oplossing voor. Maar één van de stappen is wel dat die entertainmentindustrie. dus meer gaat innoveren en ophoudt met blijven hangen uh, uh, ja. aan het beboeken. Zoals en Apple en, met iTunes bijvoorbeeld. Gewoon legaal aanbieden. Uh, je betaalt er iets voor. Dat is, in, in Nederland is dat een groot probleem. Maar in Amerika heb je bijvoorbeeld Netflix... waar je echt voor weinig geld uh, onbeperkt televisie kunt kijken en films downloaden. In Nederland is dat een probleem. En een van die problemen is dat die bazen aan die winst willen blijven hangen. En ik denk, maar ik vind ja. en daar ja, ben ik met de Piratenpartij eens... dat je dus inderdaad een, laste, een lastenbezwaring doorvoert en dat je dus inderdaad als SP, juist als SP, daar niet een goed signaal geeft. Ja, maar opgeeft. luister, een lastenbezwaring... Um, het, hier wordt in feite uh, bij ons systeem wordt gewoon betaald voor wat je consumeert... En dat moet je niet als een lastenverzwaring betitelen. De piratenpartij, ja, de naam zegt het al, die wil dat gratis hebben. Maar dat is in feite is dat diefstal. In feite, in, ja, nee, ik, in feite is dat diefstal, dus ja, daar, daar kan je niet voor zijn als socialist. Of, of ja, jij hoeft geen socialist te zijn, maar ben je daar wel voor dan? <lacht> nee, nee, nee, ik, ik, ben, ik, niet, ik ben absoluut niet voor diefstal. Ik zou nooit illegaal downloaden. <lacht> nou, dan hebben we dat. Er zijn nee, geen rand, ik dus, kent zo, zo, zo. sowieso zo, zo niemand die dat ooit doet. Nee, maar, nee, nee, je moet nee, wel ook niet. Er nee, nee, nee, nee, ligt hier een probleem. Wij doen een voorstel. Laat dat voorstel dan de aanzet zijn, ook voor de industrie, om rond de tafel te gaan zitten. En bereid te zijn, te bereid te zijn om de goede oplossing dus te Wil vinden. u deze oplossing al inleveren? Ja, okay. ja voor een betere. Ja, voor een betere. Kijk, we hebben nu niks. Heb Ja, we nee, hebben nu is... niks. We hebben nu niks. En de artiest is het dupe. Dus, en dat kan zo niet voordelen. Andere dingen waar je aan geërgerd hebt of die je leuk vond, Bert? Nou ja, nee, ik wil wel even zeggen dat Facebook bijna 1 miljard gebruikers heeft. Uh, Eén miljard. Kan, elk moment kan uh, het miljardste account aangemaakt worden. Dat was al ongeveer ook in januari voorspeld dat het in augustus zou zijn. Kan dus nog september worden. Allemaal mensen die geen Bent, naadfoto's... hebben. weet veel van? Kun je mij uh, vertellen waarom er een grens is van 5000 vrienden? Nee, er is geen grens of frequentie. Hoezo vrienden zit u daar dus, al aan? Ja, ja, ja ik zit ja. En dat Mensen melden zich bij mij, ik kom ze op straat tegen. Echte vrienden. En, en die zeggen van ik ben, ik ben een vriend van jou op Facebook. Oh ja. ja dan, dan, dan moet ik vaak lachen, maar nu kom ik mensen tegen die zeggen ik wil vriend van je worden Wat op je Facebook. Niet? Maar dat lukt niet meer. Waarom is dat dus dan moet ik eerst mensen uitgooien om, om weer nieuwe mensen. Ik ben dus nu alle VVD'ers aan het verwijderen uit mijn, uit mijn, <lacht> uit <lacht> uit mijn, uit mijn vriendenlijst. Ja, ik wilde. Zitten toch niet op mijn boodschappen te wachten? En toch ben je als vrienden. Ton Elias, dat is geen vriend van mij. Nee. Okay. Op dus die kan nee, verwijderd. Waarom, ja, Bert? Ik, ik weet het niet, maar volgens mij is het zo dat je wel meer dan 5000 vrienden kan nee. hebben. Maar die tellen, die gaat zeg maar maar tot 5000. Nee. Je hebt een lijst. Nee, echt niet, hoor. Want ik, ik heb er geen nee. 5000. Ik ben geen. Nee. Nou ja, ik, nou, ik heb er ook ontzettend last van. Maar goed. <laughs> ja, euh, Leuk, Jan. ja. Hey, en, en en nog tot slot eventjes uh, Kodak. Wil je ja, nog Kodak. even melden? Ja. Nou, dat wil Heel ik graag kort. even melden. Ja? Het is gewoon, Kodak stopt met uh, het ontwikkelen van fotorolletjes en het afdrukken van ja, foto's. Is het einde van een tijdperk? Precies. Precies. Ja. Toch even ze markeren. gaan printen, ze gaan ze ontwikkelen printers? Ja. Daar zijn ze snel mee. Ja. Goed. Nou, dan is veel ja, nee, succes dat, dat je veel makkelijker foto's kunt printen. Uh nee, want die machines die gaan nu ook uit de winkel. Daar gaan ze ook mee stoppen. Want ze verzorgen nu van die printmachines in fotowinkels. En die worden ook uit de winkels weggehaald. Ze gaan ze helemaal oh. toeleggen op, op oh. gewoon echte uh, laserprinters. En daarna waarschijnlijk typemachines. En, uh, en, en, en, en die jij bent, en, je, bent uh, je zei ook dat je stopt, uh, zou stoppen met twitteren. Dat is nooit gebeurd eigenlijk, want je twittert ik altijd. Nee, maar nee, ik, nee, ik heb, uh, ik heb uh, echt nog maar 10% van wat ik ooit twitterde. Ah, dus lintjes. het zijn er nog maar duizend per dag of zo. Maar daar is ook wat mee aan de hand, duizend. dus met Twitter. Oh ja, nee, kijk, Twitter die is zichzelf steeds meer aan het beschermen. Die hebben een, een protectionistische visie. En je hebt bijvoorbeeld uh, Hootsuite of uh, a TweetDeck. Hè. Dat zijn van die, van die applicaties waaruit waarmee je, je kan Twitter. Ja. Vroeger stond daar de naam bij, verstuurd vanuit. En dat mag nu niet meer. Want Twitter wil steeds minder dat andere ontwikkelaars gebruik maken van hun technologie. En dat zegt iets over... Uh, nou, over het bedrijf wat zich steeds meer doorontwikkelt. En je zult zien dat die ook zo snel mogelijk naar de beurs gaan. Ik hoor de muziek al, zo. Ik denk om het dus Gert Kluk. Ze moeten geld verdienen. Maar voordat Gert Kluuk komt, wil ik nog zeggen dat al die tweets die ik net. die zijn verzameld door Bas Notte. En die moet je volgen op Ed Bas Pattenotte. Bij deze. En uh, voordat we Gert Kluuk gaan horen. gaan we natuurlijk. want die vergeet je. Oh, onbegrijpelijk. luisteren naar Bert van Sloten. Oh, Bert Sloten. Ik dacht. Net word ik, ik geen Kluuk. Wat, wat ja. zit er in het Radio ja. Nationaal Bert? Ik snap het ook niet hoor, dat ik vergeten hoor. Goed, we gaan verder met uh, de SP. Want niet alleen nadat de Partij van de Arbeid de SP in de ze hebben ook nog eens een keertje ruzie met de werkgeversvorm me aan wintjes hoort u alles over. Zo. En de transfermarkt is bijna gesloten. Het laatste nieuws daarover. Nog een uur of acht. Dat uh, hoort u zo. En we hebben het over de storm. De storm uh, die vanochtend een beetje over ons land heen uh, raaste En uh, wat voor gevolgen dat uh, heeft gehad. Dat en nog veel meer nieuws straks Jan en Bert in het Radio 1 Journaal. Dan Dankjewel. En veel plezier daarbij. Een ruzie dus tussen wintjes en de SP. Daarover alle details in het Radio 1 Journaal. Tot zover, dank voor het luisteren naar vrijdagmiddag live. En vooral het publiek ook hier in de Kroon. Dank, een fijne rest van de dag. Tot volgende week. Avro. De tand des tijds. Een radiotekening. Wat ben u in hemelsnaam toch allemaal aan het timmeren? 130 bordjes langs de snelweg. Oh, u bent de meneer van de bordjes. Zeg, ik zit niet echt op een praatje verlegen. Het is een reis tegen de klok. Morgen is de grote dag. Dan gaan alle rijmen los. Hoeveel bordjes moeten nog? Honderden bordjes. Op dat hele kleine stukje aarde. Z zet u de bordjes niet te dicht op elkaar? Hè? Nou, op sommige stukken mag het wel, en op andere stukken weer niet. We zijn maar een klein kikkerlandje. Nou, het zal me wel een bloedbad geven, die 130. Ja, daarom zit er nog geen rode rand om die bordjes. Dat regelt zich als vanzelf. Kijk, daar heb je het al. Een voltreffer, midden in de rood. Wat een rotvaart. Bij de baard van Mohammed, De bordje steekt dwars tussen vooruit. Je arme drommel heeft Arabische muziek op staan. Straks treedt er nog een veiligheidsprotocol in werking. Zeg, hoe hard mogen die f 6 hier eigenlijk? Ik heb alleen maar bordjes van 130. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Ipsos peilt deze partijen op vier tot vijf zetels. Minister Hillen wil de verhuizing van de mariniers doorzetten. De kazerne in Doren gaat dicht en er komt een nieuwe in de buitenhaaf bij Vlissingen. Dat plan had hij al eerder bekendgemaakt, maar de Tweede Kamer had nog vragen over de kosten. Volgens Hillen is in de kazerne in Doorn te weinig ruimte en is nieuwbouw Zeeland goedkoper. Hillen schrijft aan de Kamer dat het financieel voordeel, volgens de berekeningen, oploopt tot 2,7 miljoen euro vanaf 2026.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 op dit moment 33 files. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Opvallende files op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopend Leende Heide en Leende 7 kilometer door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En verderop op die A2 staat voor Maastricht 5 kilometer. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knopend Ewijk 8 kilometer. A325 Arnhem richting Nijmegen. Voor de Waalbrug bij Nijmegen 2. En de n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 Een hele middag. There we go again. Daar gaan we weer. Natuurlijk, de politiek. Ook al is het bijna weekend. Emiel Roemer en Bernhard Wintjes die slaan elkaar verbaal om de oren. De loopjongen en de man die het poldermodel kapot heeft gemaakt. En niet alleen in de politiek stormt het. Dit is de laatste brug, hoor. De kustwacht is afgelopen nacht regelmatig uitgerucht. Uitgerukt. De financiële markten daarentegen die zijn rustig. Er wordt gekeken naar de andere kant van de oceaan. Zetten de Amerikaanse banken misschien de geldpers aan? Het zou ondertussen de Spaanse banken wel uitkomen. De regering in Spanje heeft namelijk besloten om de bankensector op de schop te nemen. En verder is de transfermarkt bijna gesloten. Hoe gaat het met Heitinga, met Van der Wiel, met Babel, met Van der Vaart, met Afalai en alle andere sterren? Ons contract loopt gewoon door tot half zeven, in ieder geval het NOS Radio 1-journaal. SP heeft het poldermodel bijna kapot gemaakt harde woorden, geuit door VNO-NCW-voorzitter Bernard Wintjes. Vandaag in een interview met Nu.nl. Voorzitter van de werkgeverskoepel zegt dat de SP heel bewust... en op ernstige wijze het overlegmodel heeft beschadigd... door een oorlog binnen de FNV te ontketenen. Het draait allemaal om de verhoging van de pensioenleeftijd. Iets wat SP-lijsttrekker Emiel Roemer helemaal niet ziet zitten. En Roemer had op zijn beurt geen goed woord over voor Wintjes. Ja, het is toch wel uh, triest om te horen wat uh, meneer Wientjes daar gezegd heeft. Uh, dit is wel uh, heel goedkope, hele goede koper kritiek die hij uit. Terwijl het uh, vno ncw zelf is geweest die uh, de, de vakbeweging en Nederland eigenlijk een uh, pensioendictatief willen opleggen. Dus als er iemand verantwoordelijk is voor het mislukken, dan is meneer Wientjes zelf. En uh, ja, hij gedraagt zich nu echt als een loopjongen van de multinationals en de bankiers. En dat had hij beter niet kunnen doen. Maar reageert u inhoudelijk op de kritiek? U zou... Uh, tot nu toe de, de, het verhogen van die pensioenleeftijd hebben tegengehouden... en opeens nu een U-bocht hebben gemaakt. Ja, dat is natuurlijk een hele raar verwijt wat hij doet. Eerst verwijt hij mij van, uh, van je wil niks veranderen. Vervolgens uh, ligt er een pensioenakkoord. Uh, uh, is dat allemaal al afgesproken? Koen dus heeft vervolgens besluiten genomen dat het op 1 januari aanstaande al begint. Dan wordt het al naar voren gehaald. Dat wij er dan vervolgens op anticiperen. En zeggen van oké, okay, als dat uh, de, de feiten nu zijn... dan komen wij met een herstelprogramma om het nog sociaal uh, mogelijk te maken. Dus met een soort herstelprogramma. En dan gaat hij verwijten dat ik daar uh, op anticipeer. Dus dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Geen U-bocht, maar een herstelprogramma? Nou ja, we, uh, de feiten zijn uh, dat uh, de volgende van de arw leeftijd ik dat nog steeds een uh, onzinnig plan vind midden in een crisis. Uh, dat betekent gewoon nog meer werklozen erbij. Maar het is wel een feit dat het gebeurd is. Ja, en dan kan ik op dit moment niet meer... als het zo goed mogelijk en zo sociaal mogelijk proberen te herstellen. En dan moet hij niet zeggen van uh, nou, een keer een, een verwijt geven van een mogelijke draai... terwijl hij er zelf verantwoordelijk voor is. En de consequentie daarvan, dat u daarmee het pollenmodel heeft opgeblazen? De enige die dat echt doet... Dat is dus meneer Wintjes zelf. Want hij heeft de pensioenakkoord uh, gesloten. Daar had hij ook achter moeten gaan staan. Hij had nu samen met de vakbeweging... Uh, dan kruip ik maar even in hun uit... nu moeten knokken dat dat niet door Koen dus nog verder verslechterd is. Hij hield zijn mond dicht, want het was blijkbaar in zijn belang. En daarmee heeft hij dus een enorme knauw gegeven aan diezelfde vakbeweging. Dus wat hij mij verwijt, dat heeft hij zelf gedaan. U wordt daar een beetje boos van? Nee, nou, dat valt wel mee, maar ik wil het wel duidelijk uitleggen hoe het zit. Vindt u dat hij campagne voert? Ja, dat doet hij. Hij... Uh... Uh, hij, hij, zoals ik al zeg, hij laat zich een beetje als een loopjongen gebruiken... voor, voor multinationals en bankiers. En dat dat niet onze vriendjes zijn in, in tijden van verkiezingen, dat is duidelijk. Maar dat hij het zo duidelijk zou maken. Dat zei de lijsttrekker van de SP, Emiel Roemer, tegen Martijn Bink en Koenders. Dat is natuurlijk dat akkoord dat in deze lente is gesloten... om de begroting kloppend te krijgen. In de Keniaanse stad Mombasa werd met spanning uitgekeken naar het vrijdagmiddaggebed. Afgelopen dagen vielen de doden en gewonden bij rellen... tussen islamitische jongeren en de politie. Rellen ontstonden na de dood van een radicaal islamitische geestelijke. Correspondent Kees Broeren is in Mombasa, aan de kust van Kenia. Kees, hoe is het vrijdagmiddaggebed verlopen uiteindelijk? Uiteindelijk is het vrijdagmiddaggebed heel rustig verlopen. Heel anders dan de mensen verwachten op in elk geval... ...vrezen dat het gebeuren. En dat uh, heeft zeker te maken met een uh, tamelijk massale aanwezigheid... ...van speciale eenheden van de Keniaanse politie... ...de zogeheten General Service Unit... ...die uh, de afgelopen dagen vrij massaal vanuit andere plaatsen in Kenia... naar Mombasa is uh, vervoerd, verscheept... ...en daar uh, de straten uh, in de gaten uh, houdt tot uh, op dit moment. En uh, zeker de straten in die wijken waar de afgelopen dagen hevige rellen hebben plaatsgevonden. De GSU, die speciale politie-eenheid, die was vanochtend vroeg. Zo merkten we zelfs uh, al uh, zichtbaar in uh, die spannende wijken, de wijken van de spanning in Mombassa. En hield ook het vrijdagmiddaggebed buiten de moskee uiteraard in de gaten. Toen mensen probeerden na het vrijdagmiddaggewit hier en daar toch protesterend de straat op te gaan, maakten die politieënheden vrij snel duidelijk dat dat toch echt niet kon. En dat deden ze ook in samenwerking met uh, geestelijke leiders, met moslimleiders in Mombassa, die ook die eventuele demonstranten, vooral jongeren, duidelijk maakten dat het niet moest gebeuren. En daarom bleef het... Vandaag in Mombasa rustig. Maar de spanning is voelbaar. Ja, absoluut. Men heeft hier de afgelopen dagen natuurlijk ook heel veel over zich heen gekregen. Je moet weten dat religieus geweld, religieuze spanningen zelfs, eigenlijk niet bij de geschiedenis van het recente Kenia horen. Er wonen aan de kust zoals in Mombasa. Voornamelijk moslims, maar er zijn ook de nodige christenen die al dan niet later naar deze stad zijn toegetrokken. En die mensen leven al jaren, al tientallen jaren heel vredelijk samen. Je hebt hier veel moskeeën natuurlijk, maar je hebt hier ook de nodige kerken. En uh, iedereen hangt zijn eigen geloof aan en dat gaat prima samen. Dat uh, afgelopen maandag leek dat heel anders te worden na de moord. Op de christelijke leider, de islamitische leider Abu Drogo. Toen zijn de jongeren de straat getrokken. Toen zijn inderdaad kerken uh, en winkels ook aangevallen, in brand gestoken. En daar zijn ook doden bij gevallen. En toen dacht men ineens: Goh. Nu hebben we dus blijkbaar toch te maken met religieus geweld. Maar van beide kanten wordt eigenlijk gezegd, zo moet je het niet zien. Het zijn vooral rellende jongeren, misschien vooral politiek ontevreden jongeren... die van de situatie gebruik hebben weten te maken na de moord op Abu Rogo... en die rellend en plunderend de straat zijn opgegaan. En dat is belangrijker dan dat er een religieuze betekenis aan zou moeten gegeven worden. Maar is dat echt zo, uh, Kees? Want je hebt daar toch ook de invloed vanuit Somalië, van Al-Shabaab. Ja, zeker. Ik bedoel, je moet bij de moslims die hier in Mombasa zijn, en nogmaals, dat is de meerderheid in deze stad, moet je ook rekening houden met het feit dat er veel radicale moslims zijn. Dat is in het verleden natuurlijk al gebleken. Bijvoorbeeld in 1998, toen Kenia te maken had met een bomaanslag, het werk van Al-Qaeda en toen op de Amerikaanse ambassade in Nairobi. Die aanslag is voor een deel ook, zo is het onderzoek later gebleken, voorbereid door Keniaanse moslims die in Mombasa wonen. zijn die wel degelijk cellen. Van radicale moslims. Zij vertegenwoordigen niet de meerderheid van de moslimbevolking meer. Maar inderdaad, Mombasa heeft wat dat betreft een reputatie ook van radicale islam. Dankjewel. Kees Broeren vanuit Mombasa, Kenia. Het is tien minuten over half vijf in Nederland. Jaarlijks vallen erbij ongelukken op rotondes, tientallen gewonden en ook doden. Vaak omdat onduidelijk is wie nu wel en wie geen voorrang heeft. En minister Schultz die wil een einde maken aan die onveilige situaties... en ze wil een blauwdruk voor alle rotondes in Nederland. Maar hoe moet die ideale rotonde er nou uitkomen te zien? Dat is nog niet duidelijk, maar er worden wel gedachten over ontwikkeld. Onder andere door het CROW. Dat is een denktank voor infrastructuur en verkeer. Paul die ging met John Boender naar een rotonde in Ede... Kijk maar, ligt uit en daar komt een fietser. Die zal even moeten wachten. Wat is dit nu voor rotonde? Uh, dit is een uh, standaard uh, enkelstrooks rotonde. Waarbij, uh, zoals u ziet, uh, de fietsers uh, een voorrangsloper uh, rondom uh, de rotonde hebben. In rood uitgevoerd. Een rood fietspadje, zeg maar. Hè? Een rood fietspadje, ja precies. En uh, waarbij de, de auto's dus uh, zowel voorrang moeten verlenen aan de auto's op de rotonde als op de fietsers en ook de voetgangers die bij de zebra kunnen oversteken. En is dit niet bijna een standaard rotonde in Nederland? Dit kun je zien als een standaard rotonde en uh, die zijn ook beschreven in onze richtlijnen uh, voor uh, rotondes die uh, in 1998 zijn uitgekomen. Uh, daarin staat deze vorm uh, beschreven. Ja. Er komt een blauwdruk voor alle rotondes en kruispunten in Nederland. Waarom is dat nodig? Nou, dat komt omdat we sinds die, het uitkomen van die richtlijn... zo'n ongeveer 3000 rotondes in Nederland hebben aangelegd. En niet alle rotondes die kunnen aangelegd worden volgens de standaard uitvoering. En dat betekent dat er nogal wat variëteit en diversiteit in rotondes is komen te liggen in Nederland. En waar zit die variëteit in? Nou, die variëteit zit hem in de voorrangsregeling voor de fietsers. Wel of niet in de voorrang. Wel of geen zebra's voor voetgangers... En uh, er zijn ook rotondes waarbij we meerdere rijstroken op de rotonde nodig hebben. Omdat er veel meer verkeer is dan een enkelstroos rotonde aan kan. Ja. Kortom, er is wat onduidelijkheid over wie er nu wel en wie er nu niet voorrang heeft op welke rotonde. Precies. En dat en, levert uh, gevaar op. Dat kan gevaar opleveren. Want als een weggebruiker niet weet uh, of hij voorrang heeft of niet. En of hij wel of niet uh, rekening moet houden met andere weggebruikers. Dan geeft dat potentiële onveilige situaties. En dus mogelijk problemen. Ook... Nu is dit een hele drukke rotonde, er rijdt ook veel vrachtverkeer. Ja. Uh, fietsers ja, zijn hier kwetsbaar op dit soort rotondes? Fietsers zijn in het verkeer altijd kwetsbaar. Want uh, automobilisten en vrachtauto's hebben natuurlijk een, een hoop massa om zich heen. En uh, fietsers en voetgangers zijn, wat dat betreft, dat heet ook kwetsbare verkeersdeelnemers. En het uh, probleem is dat uh, vooral fietsers en de oudere fietsers vooral, uh, steeds vaker bij ongevallen betrokken zijn. Dan lijkt het mij onmogelijk dat als eenmaal die blauwdruk er is, we weten nog niet precies wat daarin staat. Hè? Want het moet nog begonnen worden met hoe moet de ideale rotonde eruit zien, om het zo maar even te ja. zeggen. Um, maar dan lijkt het mij vrij onmogelijk om alle rotondes in Nederland aan te passen. Dat gaat, dat gaat miljoenen kosten. Nee, ik denk niet dat u het zo moet zien. Ik denk dat het, het gaat er denk ik om, om een aantal ontwerpelementen uh, te selecteren. Waar eigenlijk iedere rotonde aan zou moeten voldoen. En de andere ontwerpelementen vrij te laten voor maatwerk. Ja. Wat, wat zijn de belangrijkste elementen waar de rotonde in de toekomst aan moet voldoen? Nou, het belangrijkste is natuurlijk de voorrangsregeling. Die moet glashelder zijn voor iedereen. Zowel voor de automobilist als voor de fietser en de voetganger. En dat creëert veiligheid. Of en, helderheid in ieder geval, duidelijkheid. Uh, helderheid, uh, uniformiteit, eenduidigheid. En dat zorgt ervoor dat mensen veiliger door het verkeer kunnen komen. Straks contact met Londen, Herman van der Zand... met het laatste nieuws over de Paralympics. Nu contact met de ANWB met een ongeluk. Tamara Bruggebands in de buurt van Zwolle. Klopt op de, op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en maar Hattemerbroek, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Voor de rest nog opvallende files op de A2... Belgische grens richting Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht was een ongeluk... tussen knooppunt De Hoogt... De hoogte en de Afrit Valkenswaard 6 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Ewijk is het langzaam rijden over 8 kilometer. A325 Arnhem richting Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 2. En de N15 Rozenburg richting Maasvlakte. Die is tussen Rozenburg en de Afrit Brielen dicht door een geschaarde auto met Kerven. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Bert van Sloten. Dag twee van de Paralympische Spelen in Londen. Herman van der Zand is in Londen. Herman, um, gisteren de eerste medaille voor Nederland. Brons bij het uh, ja. zwemmen. Vandaag goud. Ja, nou ja, dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren Bert. Uh, maar het zou natuurlijk kunnen. Um, uh, het is een, uh, vooral een zwemdag vandaag. Dat is bij de Olympische Spelen ook altijd de eerste paar dagen. En dat is uh, bij de Paralympische Spelen niet anders. Uh, er wordt veel gezommen. Uh, Mark Evers bijvoorbeeld, die uh, heeft de tweede tijd op de 100 meter rugslag. Die zit vanavond in de finale, dus dat zou zomaar kunnen. Uh, het geldt voor uh, nog twee zwemmende dames. Uh, Marlou van der Kulk uh, op de 100 meter rugslag. Die gaat als uh, tweede ook naar de finale... Romy Pansters uh, die gaat als zevende naar de finale van de uh, 400 meter vrije slag. Dus het is uh, vooral water vandaag. Ja, maar niet alleen water, want ook in de zaal wordt gesport. Ja, er wordt zeker ook uh, in de zaal gesport. Uh, de Nederlandse uh, rolstoelbasketbaldames... die hebben uh, gisteren die, die mooie zegen geboekt op het uh, thuisland, op Groot-Brittannië. En die moeten vandaag meteen weer aan de bak. Uh, die spelen tegen, tegen Canada. En dat is wel echt een heel sterk team bij het rolstoelbasketbal. Uh, de Nederlandse uh, zitvolleybalvrouwen komen voor het eerst in actie... op de Paralympische Spelen. En die dichten zichzelf uh, nog best wel wat kansen toe. Uh, ze komen vanavond voor het eerst in actie tegen Japan... En um, dan zal ook uh, prinses Margriet weer op de tribune zitten. Die spraken we vanochtend even in het, uh, in het Olympisch dorp. Zij is, uh, ze zit uh, in het erebestuur van het internationaal Paralympisch Comité. En is hier een paar dagen om te kijken. En die heeft de zit volleybalvrouwen een hart onder de riem gestoken. Um, en dan ook nog uh, atletiek. Dat is vandaag ook begonnen. Uh, het wielen, weet je wel, in, uh, in zo'n karretje. Ja. In, in zo'n zo zo driewieler. Uh, 100 meter. En daar is Amy Simons heel goed in. Die is uh, als tweede door naar de finale. En ook deze. Franke moet ik even noemen, die is 15 jaar. Ze is de jongste deelnemer van het Nederlands Paralympisch Team. En zij heeft zich als, uh, als vijfde geplaatst voor de finale. En ook wat teleurstellingen, ik begreep onder andere bij het handboogschutten. Ja. Ja, ja. Uh, Johan Wildeboer, uh, daar hadden we toch wel wat meer van verwacht, denk ik. Uh, die, is, uh, die is uitgeschakeld. Gisteren had hij zich geplaatst voor de laatste 32, maar hij heeft de laatste 16 niet gehaald. En uh, bij tafeltennissen, Tony Heijnen had gisteren zijn eerste partij verloren. Dat betekent dat hij uh, dat dat vandaag moest winnen van een Noor. Uh, nou, dat lukte, uh, lukte Heijnen niet, dus die ligt uit het uh, tafeltennistoernooi. Oh, teleurstellingen horen er ook bij. Uh, maar jij bent vandaag ja. ook geweest uh, kijken. Je bent bij een bijzondere wedstrijd geweest. Heb ik te vertellen? Ja, ik, ben, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou heel veel van fietsen, maar ook heel veel van voetbal. Dus ik, ik ben hier eens gaan kijken naar het 5 uh, het tegen 5 uh, voetbal. Daar doet Nederland niet aan mee. Maar uh, wij spelen 7 uh, tegen 7. Maar 5 tegen 5 is een, is een sport voor uh, slechtzienden. De veldspelers uh, die zien allemaal slecht. En om ze allemaal even slecht te laten zien, om het zo maar te zeggen, krijgen ze een blinddoek voor. Dus die zien helemaal niets. In de bal zit een belletje. Dus ze moeten ja. op het geluid afgaan. Waar is de bal? Uh, die kant moet ik ongeveer op. Uh, dan zijn er keepers. Die kunnen wel zien. Maar die, uh, ja, soms wordt er zo ontzettend goed ingeschoten... dat de bal er wel degelijk in vliegt. Je moet je voorstellen dat achter elk goal staat een coach... Um, dus achter uh, bij wijze van spreken de keeper van Argentinië. Achter die goal staat de keeper van Iran bijvoorbeeld. En uh, die Iraniër coacht dan zijn voetballers naar de goal van uh, de keeper van Argentinië. En die zegt op een gegeven moment: uh, Nu schieten. En dan, en dan, uh, ja, dan kan de bal, ja, hij kan alle kanten op. Maar dan hoop je dat hij richting goal gaat in ieder geval. En het, zal, ja, het ziet er wel geweldig uit. Het is echt heel speciaal. En je, je moet het een keertje doen bed, volgens mij. Ja, nee, maar je moet het een keertje doen, Herman. Ik heb het zelf al ja. ooit één keer gedaan. En dan moet je daarna de video terugzien. Dat is op zich wel ja. lachen. Ja, ja, ja, het is, het is uh, spectaculair. Uh, het, het is echt een hele spectaculaire sport. En uh, de tribunes zijn vol, maar iedereen is muisstil. Want uh, ja. ze zeggen hier, uh, um, let them hear and please don't Dat... cheer. Dus je moet even je mond houden. Alleen als een doelpunt is natuurlijk, dan kun je wel schreeuwen. Ja, want anders hoor je die bel niet. Fantastische sport. Uh, dank je Herman. Vanavond ben je weer te zien hè, op televisie. Ja. 7 uh, uur op Nederland 1. We hebben dus prinses Magiet, maar ook Johan Cruijff... en aan tafel uh, danser, presentator Jan Kooijman.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 Okay. Broad daylight. Gabriel Rios was dat. Dat waaide ongelooflijk hard vandaag, Gerrit Hiemstra. Het is weer voorbij, die mooie zomer, zeg ik dan. Ja, dat klopt. Het heeft uh, inderdaad stevig gewaaid. En het is ook de laatste dag van de meteorologische zomer. Hè? Uh, maar we hadden aan de kust windkracht 8. En ook op zee is het dat wel geweest. Ja, dat is echt, echt hard, hè? Want windkracht 8, ik denk, ja, 12, dat is pas een storm. Maar 8 nee, is hoor. behoorlijk hard. Dat, 8 noemen we stormachtig. En bij 9 zit je al op een storm. En winkel 12, dat is een orkaan. En dat komt eigenlijk niet <laughs> sorry, voor Gerrit, sorry. En We hebben ook nog eens een keer uh, forse windvlagen gehad bij buien... van toch wel zo'n 80 kilometer per uur. Dus misschien nog wel iets meer op zee. Dus er is, het is behoorlijk tekeer gegaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, dat uh, kan uh, volgens mij Peter Verburg van de Kustwacht bevestigen. Goedemiddag. Goedemiddag. Want waar heeft u allemaal mee te maken gekregen? Nou, we hebben diverse incidenten gehad op zee. Drie tal waarvan we nog steeds de, de afloop mee bezig zijn. Uh, het begon om een uur of vier met een schip dat meldde dat een aantal containers waren omgevallen aan dek. Uh, die hadden ook daar schade aangericht, waardoor het schip niet meer ten anker kon komen. En uh, vervolgens gaf ook nog een sleepboot aan dat hij zijn sleep verloren was. En dat die sleep bestond uit een casco, een schip wat in aanbouw was. En dat ging op drift uiteraard. En uh, vanochtend hadden we nog een schip wat ook weer een, uh, een aantal brugelementen had verloren. Van die forse afmetingen. En die zijn in de terecht terechtgekomen. Ja. Dus daar hebben we toch al heel druk mee gehad. Ja, is, is dat ongebruikelijk? Uh, nou, noordwestenstormen geven altijd wat meer werk. Zuidwestenstormen over het algemeen niet. Uh, er zijn natuurlijk uitzonderingen op. Maar een noordwestenwind, ja, dan hebben we toch kans op meer incidenten. Ja. En hoe is het trouwens met uh, al de incidenten afgelopen? Nou, het casco wat op zo'n is, dat is door een berger is dat, uh, vastgemaakt en dat wordt naar Harlingen gebracht. Dus dat is uh, min of meer in de aflopende fase. Uh, het schip wat die, containers, uh, die schade aan dek had door de containers, die ligt bij Zeebrugge. Maar de Belgen waren nogal wat, uh, wat uh, besluiteloos volgens de rederij. Dus het schip gaat uh, nu zeer waarschijnlijk naar Rotterdam toe om daar de schade te repareren. En die brugdelen, ja, daar is Rijkswaterstaat mee bezig. Rijkswaterstaat Noordzee die stuurt daar een schip heen. Want we hebben wel posities gekregen van het schip waar ze overboord gegaan zijn. En die liggen in de, uh, in de Eurogeul. Gelukkig nog in het wat bredere deel aan de noordkant. Maar we willen natuurlijk exact weten hoe ze erbij liggen. En uh, wat nu de precieze positie is. En dan kunnen ja. we daar de scheepvaart op informeren. Maar u was er wel op voorbereid dat, het, uh, nou, dat die storm zo op deze manier zou huishouden? Nou ja, voorbereid, wij zijn er altijd. Het kusttochtcentrum ja. is 24 uur per dag, is het, uh, is het bemand. Er zitten altijd vijf man op wacht. En uh, uh, zeker bij storm, dan uh, zijn we natuurlijk ook attenter. Dan gaan er ook meer stormwaarschuwingen uit, uh, eventueel berichtgeving aan de scheepvaart. Maar of het mooie of slecht weer is, uh, we zijn altijd paraat. Altijd paraat. Nou, dank u wel, meneer Verburg. Ik praat uh, gewoon nog eventjes verder met uh, Gerard Hiemstra. Ger Gerard, um, wat was dit onverwacht? Um, nou, niet echt. Het, ik denk dat het bijzondere van dit, uh, deze situatie was... dat het een relatief klein gebied was waar zich dat in ontwikkelde. Het was eigenlijk een heel klein lage drukgebiedje wat langs is getrokken. En uh, er is voor gewaarschuwd, in eerste instantie voor winkel 7 op zee. En zo rond een uur of tien gisteravond is er een waarschuwing uitgegaan... voor winkel 8 op zee. Ja, want ik zag toen ik thuis kwam dat jij er nog even tw over twitterde... zo uh, volgens mij rond middernacht. <laughs> ja, dat, uh, ik was er toch <laughs> nog even mee bezig... Uh, uh, ook thuis nog. Um, maar dat had geen betrekking op de wind, maar vooral op de regen, want dat was natuurlijk nog een ander fenomeen. Het heeft ontzettend hard geregend in het noorden van het ik, land. Ik lees, nou ja, niet alleen in het noorden, volgens mij ook in het westen, want ik lees ook bijvoorbeeld in Den Haag dat er een ziekenhuis even is gestopt met opereren omdat er zoveel wateroverlast is. Dat betekent nogal wat. Ja, dat, dat betekent zeker wat. En uh, ook in, uh, ja, ik begon over het noorden, maar bijvoorbeeld in, de, de, daar staan gewoon Hele stukken land staan gewoon compleet blank. Want uh, ja, bijvoorbeeld in de buurt van de Eemshaven, maar ook in het noorden van Friesland... daar is gewoon 10 centimeter regen gevallen. En dat ben je niet zomaar kwijt, hoor. Dat geef ik op een briefje. Ja, en is dat het gedeelte van Nederland wat toch al laten we zeggen, wat natter is? Want vorige week vertelden we dat een deel van Nederland wat natter is... en een deel wat droger. Is het op de goede plek gevallen? Nou, dit soort hoeveelheden <laughs> valt, het nooit op, goed op nee, valt nooit op de goede plek. Ik weet zo uit mijn hoofd niet precies hoe de, de regenverdeling geweest is de afgelopen tijd. Maar het feit is wel dat het, uh, ja, dat het enorm gehoost heeft en ook in combinatie met veel wind. Uh, dus ook op land is er toch behoorlijk veel schade aangericht. En ik verbaas me er een beetje over. Vooral bij dit soort wind heb je normaal niet zoveel schade. Dus ik, Omdat ja, die wind het meestal wegblaast? Ik weet niet waardoor het gekomen is... Um, maar ik vond opvallend uh, dat bij dit soort wind, uh, dat je toch zoveel schade hebt. Dat is wat er is geweest. Dat, ja. dat uh, hebben we over ons heen gekregen. Wat krijgen we de komende dagen over ons heen? Of we mogen we ons weer wat vrolijker maken? Ja, dat laatste vooral. Uh, het weekend ziet er uh, gunstig uit. Morgen dan is het droog. De zon die schijnt uh, lekker. De wind is ook niet al te sterk. Het is een graad of 18 morgen. Dat is niet echt warm. Uh, maar goed, als, er, als de zon schijnt en er is niet veel, niet veel wind, dan is het, uh, is het toch heel lekker buiten. Zondag eigenlijk hetzelfde weertype. Misschien in het noordwesten dan een beetje regen, een buitje of zoiets. Maar verder temperaturen iets hoger, een graad of twintig. Dus misschien compenseert dat elkaar wat. Ja. Dus qua weer gewoon een prima weekend. En uh, ook na het weekend uh, krijgen we gewoon een... Uh, ja, in ieder geval de eerste helft van de week gewoon mooi nazomerweer. Echt weer de nazomer die is begonnen. De zomer is geëindigd, maar de nazomer ja. gaat beginnen. Dat is het eigenlijk. Ja, dat is het. Gerrit, we doen het ermee. Het klinkt op zich wel positief. Dankjewel. Gerrit Hiemstra hoorde u over het weer. Wat gaan we doen zo na... De klok van 5 uur. We maken eens even de balans op over een dagje politiek van vandaag. Natuurlijk, de ruzie tussen windjes en de SP is een van de onderwerpen die we gaan bespreken. De Spaanse banken, de Spaanse overheid is namelijk in actie gekomen. En we hebben na de klok van half zes een gesprek met de nummer 2 van D66. En dat is Stientje van Veldhoven. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ik zou het absoluut niet kunnen. Ik zou misschien zelfs een klein beetje depressief worden. Vanavond om half negen op Radio 1. Kijk, kijk, kijk, kijk. De poort staat nu open. Ah. En de politie komt nu naar buiten. Ja? Ja, voilà. Ze is nu uh, vertrokken. Michel Martin is uh, nu vertrokken uit de gevangenis. Luister en kijk mee op radio1.nl. Lieve Matthijs, veel goed. Hè? Radio 1. Oh, dacht, de het nieuws van alle kanten.